8 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Iran helpt Syrië, zegt president Obama. Ophef over dreigende uitzetting Afghaanse zussen... en Vondelpark in Amsterdam ontruimt naar vechtpartij. De Amerikaanse president Obama zegt dat Syrië zich door Iran laat helpen... bij het neerslaan van de protesten. Alleen al gisteren kwamen in Syrië tientallen mensen door geweld om het leven. Volgens Obama gebruikt het Syrische regime dezelfde methoden als Iran. Hij zei niet op welke manier Iran steun verleent. De betogers die gisteren werden gedood worden vandaag begraven. Verwacht wordt dat de begrafenissen door duizenden mensen worden bijgewoond. Ook wordt rekening gehouden met nieuwe bloedige confrontaties. De protesten in Syrië duren al weken. Donderdag werd de noodtoestand opgegeven. Maar dat heeft niet geleid tot minder geweld tegen de betogers.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 Voor de tweede dag op rij hebben Thaise en Cambodjaanse troepen elkaar beschoten aan de grens. De twee landen hebben altijd ruzie over een eeuwenoude Hindoetempel die in het grensgebied ligt. Beide landen maken aanspraak op het heiligdom. In de jaren zestig is de tempel door de VN toegewezen aan Cambodja, maar Thailand heeft dat nooit geaccepteerd. Gisteren werden er zeker zes militairen gedood bij beschietingen. Cambodja en Thailand hebben duizenden burgers geëvacueerd uit het betwiste grensgebied.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 Het weer vanochtend is het zonnig en droog. De temperatuur loopt snel op richting 20 graden en er staat weinig wind. Vanmiddag wordt het 21 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. In het zuiden kan dan een stevige regen- of onweersbui vallen. De paasdagen verlopen zonnig en droog. Na het weekend wordt het enkele graden koeler.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 Vanavond bij BNN op 1, Comedy Live. Tien talentvolle acteurs en comedians spelen live comedy sketches. Over het dagelijks leven en de actualiteit. Het is gewoon dat ik heel erg uh, gespannen ben. En jullie zit daar zo serieus. Ik ben een arts, hè. wat moet ik dan doen lachen? Vist kanker in uw knie. Comedy Live. Vanavond om tien over half tien. Comedy Live. Bij BNN op 1. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl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 Bert van Sloten. Een hele morgen. De wereld kijkt gespannen toe naar de situatie in Syrië. We belichten de ontwikkelingen zo vanuit het perspectief van Iran. De auto-importeurs in Nederland vrezen afschaffing... van de voordelige subsidieregels voor nieuwe, schone auto's. Er is spanning in de Eerste Divisie, de Jupiler League... de koplopers RKC en Zwolle speelden gisteravond tegen elkaar. Straks een verslag. Maar we beginnen met de provincie. Want behalve in Limburg en Flevoland hebben alle provincies een nieuw college. Opvallend is dat het CDA flink heeft verloren, maar wel in die meeste colleges zit. In tegenstelling tot de PVV. Die partij komt ondanks de flinke winst waarschijnlijk alleen in Limburg in het college. Vanuit het niets kwam de PVV in totaal op 69 zetels in alle provinciale staten. Maar besturen zitten niet in. De fractievoorzitter van de PVV in Friesland, Jelle Himstra, baalt daar flink van. Want ook in zijn provincie komt de PVV niet in gedeputeerde staten. In Friesland is schandalig goed gegaan. Is de grootste verliezer, zoals het CDA, teruggebankt van 12 naar 8 statenzetels. En dat is nogal wat. En de Partij van de Arbeid verloren. En de FNP die zitten nu in het college. En de grootste winnaar, wij, de PVV, die mogen niet eens meedoen. Doodzonde, ben luistert gewoon niet naar de kiezer. PVV en Riemstra noemden het CDA al de grote verliezer. Toch levert die partij wel veel gedeputeerden. Voorzitter ruud om. Wij zijn een partij die in het midden staat. Dus in die zin ook aantrekkelijk is voor andere partijen... om mee te regeren in de provincies. Dat zie je ook bij D66. Die is ook van het midden en die, die zit nu in vijf provincies... terwijl ze hiervoor in geen enkele provincie in het college zaten. Dus nou, dat, dat, zo'n middenpartij is altijd aantrekkelijk om samen mee te regeren. En wij hebben natuurlijk goede, ervaren bestuurders. Er zijn verschillende redenen waarom de PVV niet mee bestuurt. In het noorden is de PVV... De PvdA al van oudsher de grootste en die partij zei van tevoren al niet met de PVV te willen onderhandelen. In Brabant en Gelderland viel de partij af vanwege te weinig bestuurlijke ervaring. En in Utrecht vond de PVV zichzelf te klein om mee te besturen. In Noord-Holland wilde de PVV een verbod op hoofddoekjes in het provinciehuis. En dat was een breekpunt voor alle grote andere partijen. Maar de Friese PVV Riemstra ziet in zijn provincie een andere reden. Dat is de arrogantie van de macht hier. De Rode Tsar hier in Friesland en het CDA hebben al sinds de Tweede Wereldoorlog alles te vertellen. En dan merk je hè, de arrogantie van de politiek. En ze kijken gewoon niet naar de mensen toe. Ze denken, nou, als het ons uitkomt, dan doen we wel mee. En ons uitslag niet goed is dan doen we niet mee. En dat is jammer, dat is een gemiste kans... terwijl de PVV toch 10% van de staatszetel heeft. En wij hebben vernieuwde ideeën en dat hadden we duidelijk willen maken. Maar helaas, ze hebben ons de kans niet eens gegeven. CDA-fractievoorzitter Peetoom heeft nog wel een tip voor de PVV. Nou, de PVV is teleurgesteld. Hè? Dus ze doen in één uh, provincie uiteindelijk mee, in Limburg. En uh, ja, dat, het, het, het is zo gegaan zoals het is gegaan. En laten ze zich in de Staten bewijzen. De laatste spreker was de CDA-voorzitter, Rut Peetoom. We praten er verder over met onze redacteur Joost Vullings. Joost, uh, ja, die PVV is dus behalve uh, Limburg, want daar moet het nog allemaal tot stand komen, bijna overal buiten die provinciebesturen uh, gevallen. Dat is toch wel opmerkelijk. Ja, ik bedoel, de ene kant wel, de andere kant ook weer niet. Hè? Want kijk, uh, die colleges van, uh, van gedeputeerde staten zitten vaak vier partijen in. Uh, dan pas heb je een meerderheid. Ja, en dan is er eigenlijk altijd wel één partij bij die zegt... ja, ik wil niet met de PVV samenwerken. En dan kan best de VVD in dat college zitten, dat is meestal zo. Ook het CDA, die kunnen bijvoorbeeld zeggen... wij hebben er geen bezwaar tegen, maar goed, dan schuift GroenLinks aan... of D66 of de PvdA en die zeggen, ja, we willen er gewoon niet mee samenwerken. En natuurlijk zijn ze eh, bij de PVV eh, boos en teleurgesteld. Maar goed, ik spreek ook wel mensen in, in de Haagse wandelgangen die zeggen... ja, het was misschien toch wel leuk geweest als we in één, twee colleges erbij ook nog hadden kunnen meeregeren. Maar laten we wel wezen, het zijn allemaal eh, beginnelingen die we naar de provincie hebben gestuurd. Mensen die eigenlijk eh, net beginnen aan een politieke carrière... De regeren is echt veel moeilijker dan voeren, Dus ja, maar, er is Joost, ook een hoop, dat allemaal, een hoop opluchting, ja, hoor. Ja, ja. Ik, ik wou zeggen, dat zal allemaal wel. Maar de kiezer heeft toch gewoon gesproken... en de kiezer heeft gezegd dat de PVV moest winnen. Nou, de PVV heeft gewonnen. Het CDA is enorm afgestraft. En wat zien we? Het CDA zit in bijna alle provinciebesturen. Ja, nee, wat dat betreft is het ook wel gek. De PVV heeft natuurlijk ook uh, de pech gehad... dat de, de VVD in al die provincies te groot was. Dus ze hebben alleen in Limburg het initiatief kunnen nemen. Dat scheelt natuurlijk ook, want dan bepaal je het uitnodigingsbeleid. Nee, het CDA zit inderdaad in een hele mar markante positie. Zijn toch vaak gewoon nodig voor de meerderheid. De VVD uh, is overal de grootste... en die kijkt dan al gewoon naar de natuurlijke samenwerkingspartner, het CDA. Want uh, programmatisch zijn ze het vaak uh, met elkaar eens... of in ieder geval voor een groot gedeelte. Dus ja, daar, daar heeft het CDA... Uh, mazzeld mee gehad dat de VVD de grootste is. Ze hebben vaak nodig voor de meerderheid. En het is gewoon een, een hele ervaren bestuurderspartij. Dus andere partijen hebben ze er graag bij. En dat werkt dan weer soms tegen de PVV. Want daarvan zeggen ze van ja, geen idee wat voor mensen dat eigenlijk zijn. We kennen ze nog niet. Mogen we de parallel trekken met uh, vier jaar geleden toen de SP zo ontzettend uh, won? Ja, precies hetzelfde effect. En je ziet dus nu in, in, in Brabant, want Noord-Brabant, dat was een provincie... waar je zou denken, nou, de, daar hadden CDA, eh, VVD en PVV een college kunnen vormen. Dus die had ik van tevoren nog wel gedacht, van, nou, die maken daar goede kans. Maar dan kiezen ze dus nadrukkelijk voor de SP. Eh, omdat ze zeggen, nou, die hebben de afgelopen jaren in de Staten bewezen... Eh, nou, dat, dat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen, we laten zien dat ze goed kunnen meedenken. Nou, die worden dus nu beloond. En de PVV komen daar nou ook gewoon in de wachtbankjes te zitten. En toch... Maar goed. Ja, want bedoel, uh, uh, uh, dat is ook wel opmerkelijk, dat de VVD en CDA, dat is, die twee partijen zijn ongeveer overal de ruggengraat van al die colleges. Maar de PvdA is dus ook echt gewoon heel, heel veel uit colleges verdwenen. Bijvoorbeeld in Zuid-Holland, uh, daar wou ik eventjes naartoe nog, uh, want in, ja. in Zuid-Holland is de PvdA eruit. Maar daar heb je een heel gek college gekregen, althans, dan heb je aan de ene kant de SP, wat in Brabant natuurlijk ook het geval is, en aan de andere kant de VVD. Dat kan allemaal gewoon in de provincie. Ja, in de provincie het is het toch veel minder politiek uh, dan landelijk. Dus je ziet inderdaad wel de meeste wonderbaarlijke combinaties. Ik bedoel, je ziet in Overijssel zijn de VVD en de SGP ook samen. Nou, in, in, in, in Den Haag mogen ze een beetje, een beetje op afstand gedogen, de SGP. Maar echt samenwerken in de regering is daar ook weer niet mogelijk. Dus ja, dat is, het is minder politiek. Dus dan is er ook meer, uh, meer mogelijk. Oké, okay, dankjewel voor het overzicht. Joost Vullings uh, was dat... Dan Syrië. In Syrië heeft het regime van president Assad gisteren keihard ingegrepen... tijdens de massale protesten na het vrijdagmiddaggebed. Daarbij zijn bijna 90 mensen omgekomen. Volgens de Amerikaanse president Obama krijgt Syrië hulp van Iran... bij het neerslaan van de protesten. Dat vraagt om enige toelichtingen. Die gaan we halen in Iran zelf bij Thomas Erdbrink. Thomas, hoe kijken ze in Iran bij jou uh, tegen die beschuldiging aan? Nou, er is nog geen officieel reactie. Het is ook hier, net als in Nederland, nog, nog vroeg. Maar ik, ik heb geen twijfel dat Iran dit zal ontkennen. Vorige week was er al het gerust dat Iran zou helpen, in ieder geval met het filteren van het internet in, in Syrië. Uh, nou, ook daarop zeiden ze van dat, uh, dat, dat ze daar niet aan meehielpen. Um, uh, wat ik interessant vond aan de uitspraak van, van, van Obama was dat, dat de link die hij zag tussen, tussen Iran en Syrië, was het gebruik van je noemde het net al zelf 90 doden. Buitensporig geweld. Um... En dat, is, uh, dat, dat zou dan het bewijs zijn voor die link. Uh, waarbij ik denk dat de Iraniërs in ieder geval off the record zullen zeggen... dat ja, luister eens, die Syriërs die, uh, die zijn al 40 jaar uh, aan de macht... en uh, hebben, een, hebben de touwtjes strak in handen. Die hebben echt geen lesjes voor ons nodig... om hun eigen bevolking uh, uh, onder de duim te houden. Nee, maar het interessante is dan weer... Ik bedoel, als je een parallel mag trekken, uh, 2009 was het in Iran... toen is daar ook een op. Een soort opstand geweest. En die is ook bikkelhard neergeslagen heel hard neergeslagen. Um, alleen als je naar de cijfers gaat kijken, dan, uh, dan, dan is het hele, de definitie van buitensporig geweld, wel heel erg veranderd in de afgelopen maanden. Hè. We hebben natuurlijk de opstanden gezien in Egypte, Tunesië, uh, Libië en dan nu in Syrië met gisteren dan 90 doden. Nou, in Iran kan ik me niet herinneren dat er op een dag uh, uh, uh, zoveel doden zijn gevallen. En um, um, uh, ja, het geweld dat destijds werd gebruikt, was toch voornamelijk die leden van die Basiji. misschien dat je nog kan herinneren. Ja. Een bepaarde uh, uh, uh, moraalpolitie die op brommertjes rondreed en, en, en met knuppels uh, ja, vrouwen en oude vandaag sloeg. Nou, dat is natuurlijk verwerpelijk. Uh, maar het staat natuurlijk niet in verhouding tot ja, het gewoon op straat neerschieten van tientallen mensen. Er zijn wel mensen neergeschoten in Iran. En ik verwacht dat er ongeveer 150 doden zijn gevallen in een reeks van demonstraties over een tijdspanne van twee jaar. Maar ja, in Egypte alleen al, wat we toch kennen als een vreedzame... Omwenteling zijn volgens de officiële cijfers al 800 doden gevallen. Dus nee. eh, om, om het nog een keer simpel te zeggen: ik denk dat de Syriërs geen hulp nodig hebben van de Iraniërs om te bedenken okay. hoe ze hun volk kunnen veranderen. He, he, dan dan hebben ze geen hulp nodig, maar het is wel in het belang van Iran dat de huidige machthebbers in Syrië aan het bewind blijven. Ja, absoluut. Ik, uh, Syrië is de enige uh, echte partner van, uh, van Iran in de regio. He, beide landen hebben enorm veel samenwerkingsverbanden, ook op militair gebied. En natuurlijk, Syrië is een belangrijke doorvoerhaven voor uh, uh, Iraanse steun aan de Hezbollah in het uh, naburige na na Libanon. Uh, geld, maar misschien ook wapens, gaan via Syrië uh, vanuit Iran uh, daar naartoe. Maar... Eh, eh, het is niet alleen in het belang voor Iran dat Syrië een stabiel land blijft. Het is bijvoorbeeld ook in het belang van Irans aardvijand Israël dat Syrië eh, niet in totale chaos vervalt. Want dat kan een bedreiging zijn voor dat land. Precies. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Saudi-Arabië en andere landen in de regio. Dus er zijn meer landen met dat belang. Oké, okay, dankjewel voor je toelichting. Vanuit Iran, Thomas Erdbrink. Je hoort er niet zoveel van, maar in de Jubilee League is het ongemeen spannend. Zwolle leek onbedreigd kampioen te worden, maar RKC heeft een achterstand van maar liefst 13 punten ingelopen. Er zijn geen files, er zijn wel werkzaamheden op de A2 bij knooppunt Everdingen. En op de A9 bij knooppunt Kooimeer en de A76 richting Belgische grens bij Stijn. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. De overheid slaat door met het stimuleren van groene, kleine, zuinige auto's. Een derde van de auto's die in ons land wordt verkocht... is met subsidie aan de man gebracht. Dat betekent geen BPM, geen wegenbelasting en een lage lease-bijtelling. Gevolg? Minder geld naar de schatkist. Het Rijk snijdt zichzelf in de vingers in een tijd van miljardenbezuinigingen. De auto-importeurs beseffen dat het zo niet door kan gaan. En ze broeden op een plan om de autobelastingen te gaan veranderen. Louis Dekker. Zo, de belastingaangifte is weer de deur uit. Nou, knappe jongen die minder belasting betaalt dan ik. We worden ermee doodgegooid op radio en tv. Betaal geen wegenbelasting en slechts 14% bijtelling. Ja? Rijd belastingvrij. Spotjes over auto's waarvoor je geen of minder belasting hoeft te betalen. Geen BPM, geen wegenbelasting, lage bijtelling. Daar draait het om. Hi, ik ben I van de Hyundai. Met vijf jaar garantie en wegenbelastingvrij... Hé, hey, goed voorstel toch? Het is dé trend in autoland. Koop groen, koop zuinig, koop klein... of in andere woorden, koop een auto met geld van de overheid. Dus je hebt wel een zeer zuinig verbruik, een lage bijtelling... en soms zelfs geen wegenbelasting... maar je levert niet in op kwaliteit, vermogen of rijplezier. Een derde van de auto's die dit jaar in ons land zijn verkocht... valt in de categorie gestimuleerd door de overheid. Het merk dat daar het meest van heeft geprofiteerd is Fiat. En zijn dankbaar dat de overheid inziet dat hoe lager de CO2-uitstoot... hoe lager het brandstofverbruik, hoe minder zwaar het milieu belast wordt. En bij Fiat is het zo dat in 2010 kwart van de verkopen een model is geweest waar geen BPM over betaald hoeft te worden. Dus die zo schoon en zo lage CO2-uitstoot heeft dat de overheid dat beloont. De auto-importeurs profiteren al een paar jaar van de fiscale prikkels. Maar a, snappen ze dat Den Haag in bezuinigingstijd niet kan blijven smijten met geld? En B, het leeuwendeel van de auto-importeurs zegt dat het uit de hand is gelopen. De overheid verstoort de markt. Guido Rozenkrans van Toyota. Terecht is uh, al elders opgemerkt inderdaad dat, uh, dat het beleid nu zo succesvol is geworden. Hè, dat uh, wij zelfs berekenen dat uh, straks van de tien auto's vier uh, belastingvrij zijn. Ja, en dat is volgens mij geen stimuleringsbeleid meer. Dus het mag voor ons uh, uh, absoluut uh, wat, wat strenger. En dat betekent ook dat de consument ook echt weer geprikkeld gaat worden... om voor die, uh, voor die extra schone auto te kiezen. Belangrijk is de CO2-uitstoot per kilometer. Die bepaalt of een nieuwe auto belastingvoordeel krijgt of niet. Bij diesels ligt de grens op 95 gram, bij benzine op 110. Dat betekent in de praktijk dat 1 gram het verschil kan maken... tussen een populaire auto en een auto die je aan de straatstenen niet kwijtraakt. Mike Belinfante van Hyundai. Als je nu 95% CO2-uitstoot hebt, dan ben je koning van de, de Aperots. Heb je 96%, dan heb je niks. Nee, dan heb je een auto die bijna onverkoopbaar is. Bijna wel, ja. Om 1 gram. Ja, en dat is, dat is natuurlijk niet goed. De overheid bestuurt dus de markt. Eigenlijk vindt iedereen dat het huidige systeem op de helling moet. Maar ja, auto-importeurs, dat zijn geen compromiszoekers. Ze vechten vooral met elkaar om de klant. Nou, ik sprak net even over die apenrots. Dat is het natuurlijk ook allemaal, want we zijn elkaars concurrenten. En het voordeel van de één is... Ja, precies, veel maar in. En toch proberen ze eruit te komen. Al was het maar omdat ze beseffen dat samen met een visie komen waarschijnlijk beter voor hen uitpakt... dan alles overlaten aan een overheid die moet bezuinigen. Dus we moeten samenwerken, samen met de overheid, samen met de fabrikant. En dan komt het goed. Er ligt een conceptbrief klaar... die volgende maand naar het ministerie van Financiën moet. De hoofdlijn is duidelijk. De belastingvoordelen moeten vooral eerlijker worden verdeeld. Mirko Raads van Fiat. Hoe vervuilender je bent, hoe meer je moet betalen... Ik denk dat dat een goede is. Het zal straks niet meer zo zijn dat een auto met 94 gram uitstoot... wel groen is en met 96 niet. De importeurs noemen dat een glijdende schaal. Oftewel... Transparantie, duidelijkheid. En daar is iedereen mee gediend. Zowel de industrie als de consument. Eigenlijk moet je de situatie in Nederland uh, vergelijken met een hele grote vijver. En bijna de helft van die vijver is belastingvrij. Nou, dat kost de overheid natuurlijk ontzettend veel geld. Als ze nou eens zeggen dat uh, misschien nog maar 20 procent van die vijver... een uh, belastingvrijstelling heeft... Dan kost dat de overheid minder geld. En worden juist die auto's gestimuleerd die echt een significante bijdrage leveren aan het milieu. Klaar eens, Kees. Zo simpel klinkt het. Zo simpel klinkt het. Maar zo simpel is het niet, hè? Uh, nee, helaas. En dat zei Guido Rozengransheers van Toyota. Vandaag is trouwens de laatste dag van de autorij. Een beurs boordevol dus met groene auto's. Nog even naar Frankrijk. Frankrijk overweegt om tijdelijk het Schengen-verdrag buiten werking te stellen. Het verdrag regelt het vrije reis in de meeste EU-landen. Door het buiten werking stellen van Schengen kan er weer aan de grens gecontroleerd worden. Daar praten we even over met Frank Renaud in Parijs. Frank, dat komt allemaal door die Tunesiërs. Ja, de Tunesiërs zijn de aanleiding. Want sinds begin dit jaar zijn er meer dan 20.000 naar Europa gekomen. Naar Italië om precies te zijn. Maar Italië kon die mensen natuurlijk niet allemaal opvangen. Heeft ze toen een tijdelijke verblijfsvergunning gegeven... waarmee ze door konden reizen naar andere Schengenlanden. Nou, dat staat haaks op de Schengen-gedachte. Want landen met een buitengrens van Europa... moeten die grens juist bewaken, is de gedachte. Ja. Frankrijk zegt nu, als Schengen niet werkt... zoals met de Tunesiërs en Italië... dan moet je het oplossen. En oplossen is meer bewaken aan de buitengrenzen. Maar zolang dat nog niet gebeurt zeggen de Fransen, moet dat Schengen-verdrag maar even op non-actief worden gezet... en moeten we weer aan die binnengrenzen gaan controleren... Ja. zodat ze niet van Italië naar Frankrijk komen. Maar dat zeggen die Fransen dan wel. Maar kan dat dan wel? Want dit is een internationaal verdrag, Frank. Nee, het kan niet, want in het Schengen-verdrag staat... het kan alleen buitenwerking worden gesteld bij verstoring van de openbare orde... en bedreiging van de nationale veiligheid. Dat is eerder ook wel eens gebeurd. Maar in dit geval gaat het gewoon puur om immigratie. Dus daarom gaat Frankrijk nu een lobbyen om het er bij de partners door te krijgen. Ja, dus ze proberen eigenlijk gewoon um, door een daad te stellen iets ja, en dat is het punt natuurlijk. Ze, willen, ze, ze zijn geconfronteerd met die daad. Want aan de grens bij Ventimiglia en Nice, daartussen... komen natuurlijk veel Tunesiërs naar Frankrijk toe... omdat ze daar familie hebben en vrienden. Daar is Frankrijk bang voor. En ze zeggen, wij moeten daar iets tegen doen. Ja. Gesprek tussen Sarkozy en Berlusconi, denk ik? Aanstaande dinsdag, top tussen Sarkozy en Berlusconi. Dit staat op nummer 1 op de agenda. De vraag is natuurlijk nog wel hoe het bij de andere landen gaat vallen. Want Italië zal blij zijn met versterking van de buitengrenzen. Ook een land als Duitsland is daar bijvoorbeeld voor, heeft dat wel eens gezegd. Maar zijn Europese landen wel bereid om dat hele Schengen-verdrag op te passen? Ja, dat weten we niet. Precies, maar daar moeten ze dan over praten. In ieder geval Frankrijk heeft een duidelijk signaal afgegeven. Dankjewel Frank. Frank Renaud was dat, vanuit Parijs. En dan de ontknoping in de Eerste Divisie. Die is de komende weken eigenlijk bijna net zo spannend als die in de eredivisie. Zwolle en RKC die maken de komende twee duels samen uit wie de kampioen wordt. Zwolle had tot gisteravond drie punten voorsprong en een veel beter doelsaldo. Maar dat werd gisteravond allebei teniet gedaan. In Zwolle zelf won RKC overtuigend met 3-0, waardoor alles weer open ligt. Niemeyer die was erbij en hij sprak met RKC-speler Donny de Groot. Zwolle speelt het allerbelabberdste wedstrijd inmiddels en RKC is heer en meester vanaf het begin. Daar is de aanloop van Donnie de Groot door het midden, hard goal, Tiktien minuutjes nog te gaan. En het is Zwolle 0, RKC 3. Nou, nou, nou, nou, nou. Nou ja, het is uh, vooraf als je uh, ja, 3-0 wint bij Zwolle, bij de koploper, dan uh, verwacht je dat uh, ja, niet natuurlijk. Uh, maar uh, wij zitten natuurlijk wel in een positieve fase en uh, Zwolle heeft wat mindere periode. En ja, gezien het spel denk ik dat we ook eh, dik en dik, dik verdiend hebben. Boerichter! Oeh, wat een mooie vrije trap was dat. Zo zagen we een mooi scoren tegen Groningen. Het is een jaar geleden, maar nu zit er een handje bij van Doelman. Eh, ter Wielen van Zwolle gaat de bal over. Ja, ik weet niet wat het is, het is een schijntje van wat ze in het begin waren. Want toen uh, vond ik ze wel heel goed, heel goed voetballen. En, uh, ik weet niet of ze er komt er een paar belangrijke spelers die ze missen of zo. Maar, uh, of de druk of... Uh, maar in ieder geval... Uh... Ah, ja, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Felicitatie van de trainer van Zwolle. Ja, ja, ja. Nee, hartstikke aardig keren trouwens. Dit is iets wat, uh, ja, wat, je, wat toch niemand verwacht had. Of hadden jullie zoveel vertrouwen dat, dat dit logisch is? Nou ja, het vertrouwen bij ons in de groep ik hartstikke goed. En we weten dat we iedereen kunnen verslaan. En uh, nou ja, als je nu drie bij Zwolle mag winnen en de kop lopen, dan... Uh, ja, dat, en ik verdien het ook trouwens. Ja, dan mag ik hopen op een uh, mooi kampioenschap voor ons. Het is een wedstrijd geweest waarin RKC... Werkelijk gehakt maakte van FC Zwolle dat een totale off-day beleefde. De reactie van de coach, van Arts Langeler. Uh, op alle fronten afgetroefd door RKC. Op basis van vuilheid en uh, kracht, maar ook op uh, voetbalkwaliteit. Met name de aanval van RKC was veel te sterk voor onze verdediging. Wat baart je het meeste zorgen aan vanavond? Nou, de manier waarop we in het veld stonden. En dat we absoluut geen vuist konden maken tegen deze ploeg. Maar... Uh... Ja, eh, ook wel het feit dat we wederom een rode kaart tegenkrijgen en weer eh, iemand gaan missen door Schorsingen, waardoor de spoeling wel aardig dun wordt. Wat betekent dit voor de komende twee wedstrijden? Ja, ik snap dat het geen originele vraag is, maar ik stel hem toch. Ja, dat betekent voor de komende twee wedstrijden dat we moeten proberen te winnen, net zoals de voorgaande twee. Maar dat en gaat twinten. zo moeilijk de laatste tijd. Ja, nou ja, ja dat klopt. Gisteren had je er nog zoveel zo vertrouwen in, dan zei je die beker is voor ons. Nou, kijk, we hebben altijd vertrouwen in, en hebben we ook nog wel, maar nou, vandaag eh, kun je je voorstellen... Ja, dat vertrouwen wel enigszins geschaat is door de uitslag en met name het spel dat we hebben laten zien vanavond. Laatste opmerking, is dit misschien wel je grootste challenge als trainer tot nu toe? Hoe je dit gaat handelen? Uh, ja, nou ik heb ook eens een keer een jaar voor degradatie gespeeld. Dat was ook wel een hele pittige situatie. Nu speel je voor de hoofdprijs, dus dat is altijd wel iets gunstiger. Maar het is inderdaad wel... Uh... Mochten wij nu alsnog kampioen worden... Maar dan, uh, dan kan het, uh, de sokkel voor het standbeeld wel alvast neergezet worden. Die sokkel in het standbeeld moet dan zijn voor de coach van Zwolle, Art Langeleur. Nog twee wedstrijden te gaan dus. Zwolle heeft een tikje zwaarder programma dan RKC. Zwolle speelt namelijk nog tegen FC de Bos en tegen Cambuur, En RKC moet het opnemen in Brabant zelf. Tegen RBC en tegen Fortuna. 950.000 buitenlanders bezoeken tijdens deze paasdagen ons land. En veel daarvan belanden in de hoofdstad. 120.000 dagjesmensen in 40.000 overnachtingen. Dat is economisch interessant, maar voor de Amsterdammers zelf ook soms een ergernis. Jeroen de Jager, hij sprong op de voet, fiets. En ging zich eens even lekker, dat is de Amsterdamse bezigheid, hè, ging zich eens even lekker ergeren. Aan de kant man. Een van die ergernissen is natuurlijk het fietsverkeer van toeristen... Die als we een oranje of gele fiets hebben gehuurd in groepjes rondrijden in de stad. En de regels gewoon niet kennen of amper kunnen fietsen. Italia. Italia. Italianen hier op de gele fiets. No accidents today? No. No? Do you think it's dangerous to cycle in Amsterdam? Just a bit, yes. Because uh, you are very fast. We are very fast. Yes. En hier de drukte op het damrak om half negen s'avonds volledig overladen als je van uh, het centraal station richting de Dam kijkt. Touristen, toeristen, toeristen, toeristen. Camera's. rugzakjes, buidelzakjes. Vol, vol, vol. Spreekt er iemand Nederlands? Spreekt u Nederlands? I am from Mexico. No, I'm uh, from Sweden. English. Argentina. Uh, Argentina. Wales. Werkelijk geen ene Nederlander hier te vinden. Did you rent a bike? Nee. nee sorry. Bent u Amsterdammer? Ja, ja. Oh, u bent Amsterdammer? Ja, nou, Vertel eens. Wat vindt u ervan al die toeristen in de stad? Mm, wel leuk, druk, maar af en toe irritant. Wat is er irritant? Nou, op de fiets als het net. Weet je, dan kan je gewoon uh, tutter of zo. Ik wil het zo, maar dan gaan ze niet op opzij. Dan begrijpen ze niet of zo. Ja. You speak English? Uh, een little. Oké, okay. waar where je you from? Italy. You're on an orange bike. Je hebt een oranje fiets. The man where you hired the bicycle, did he explain how it works, the traffic in Amsterdam? Yes, yes. What did he say? He we are at Volg follow the, the way of the, of the bicycle. That's it? Yes. Oké, okay, de man waar hij die, die fiets gehuurd heeft... ...enig wat hij heeft gezegd, volg de fietspaden. Dus de, ja, de wat rozere fietspaden die je in Amsterdam hebt. Er is ooit gesprekken, er is gesprekken. En een van die andere ergernissen, misschien wel... ...van die grote hoeveelheid buitenlanders is... ...de campers in de stad... Want het zijn dan niet zomaar een paar. Hier bijvoorbeeld onderweg naar de stad op een illegale plek. Denken ze dat ze hier stehen durven? Uh, we hebben geen andere plaats gevonden. We zijn heute uit de Zwitserland angereist. En we wilden op de campingplaats, Fliegenbos. En daar hebben ze ons gezegd: het is over is geen kans om. Alles vol. En het is zelfs zo erg in Amsterdam. Ik bedoel, dit is nog in Amsterdam Noord op een plek waar het kan. Maar ze staan ook gewoon op alle parkeerplaatsen, die campers. Waardoor mensen gewoon niet kunnen parkeren. Veel spaans. Ja. En dan zegt hij toch nog veel plezier tegen ze. Goed, Jeroen de Jager maakte de reportage. Het is zo tijd voor veel familiezaken. Want Diewartje en Peter zijn er bij de Tros Nieuwsshow. Maar voor het zover is.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 Dat verwijt andere EU-landen dat ze Italië laten opdraaien... voor de vluchtelingen uit Tunesië. Dit jaar zijn er al 26.000 Tunesiërs naar Italië gekomen. Ze kunnen vrij doorreizen naar andere EU-landen. De tientallen betogers die gisteren werden gedood bij de protesten in Syrië... worden vandaag begraven. Verwacht wordt dat de begrafenissen door duizenden mensen worden bijgewoond. Ook wordt rekening gehouden met nieuwe bloedige confrontaties. Donderdag werd de noodtoestand opgegeven... maar dat heeft niet geleid tot minder geweld tegen de betogers in Syrië. GroenLinks roept minister Leers nogmaals op om voorlopig geen verwesterde Afghaanse meisjes uit te zetten. Het Kamer de Dibi is geschrokken van het bericht dat twee Afghaanse zussen uit hengelo mogelijk dinsdag worden uitgezet. Hij wil dat Leers hun uitzetting in ieder geval opschort tot na het Kamerdebat over zijn beleid dat woensdag wordt gehouden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Op dit moment trekken er enkele wolkenvelden over het land... maar op de meeste plaatsen is het helder. Nu de zon is opgekomen, begint de temperatuur langzaam op te lopen. De actuele temperatuur ligt in het noordoosten rond 9 graden. In het westen is het een graad of 14. Nou, de ochtend ziet er verder vrij zonnig uit en het warmt snel op. Vanmiddag ontstaan er dan stapelwolken... en later is het in het zuiden kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. In de rest van het land blijft het overwegend zonnig en droog. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 21 graden. Aan zee tot 26 in het binnenland. De wind die komt meestal uit het oosten en is zwak tot matig, zo'n windkracht 2 tot 3. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en buien en klaat het op. Het koelt overigens maar langzaam af. En de minima vannacht die liggen rond 10 graden. Morgen, eerste paasdag, is in het zuiden opnieuw kans op een bui. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. De temperatuur die is vergelijkbaar met die van vandaag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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter Deby en Divertje Blok. En heel goedemorgen. Het is bijna vier minuten over half negen. Hartelijk welkom bij de nieuwshow van zaterdag 23 april. Wat staat er allemaal op het programma? Om negen uur dan gaan we praten over het dalende aantal leerlingen... dat slaagt voor hun HAVO- en VWO-examen. Worden leerlingen steeds dommer of speelt er meer? Daarna een gesprek met televisieproducent Paul Reumer... over de opmerkelijke overname van SBS... door uitgeverij Sanoma en John de Mol's Talpa... Oud-correspondent Salomon Bouwman die komt langs om te schetsen hoe Israël de Arabische lente ervaart. Maakt het land zich zorgen over de schuivende machtsverhoudingen in de regio? Ze zijn in ieder geval behoorlijk zwijgzaam over de hele situatie daar. Tot besluit van dat uur aandacht voor de omstreden geur-identificatieproef... waarbij speurhonden van de politie verdachten van een misdrijf aanwijzen. In het laatste uur van de nieuwsshow ontvangen we bioloog Midas Dekkers. Het kan nu niet ontgaan zijn. Hij is gefascineerd door roodharige meisjes, inderdaad. Voor de boekenrubriek schuift deze week Arie Storm aan... en tot besluit van vandaag een gesprek over de dagboeken van Jozef Goebbels... de Duitse minister van Propaganda onder de nazi's. Historici Willem Melging en Marcel Stuivinga... die maakten een selectie uit die dagboeken... En daar gaan we het over hebben. Zometeen aandacht voor de leegstand van kantoorpanden in de regio Amsterdam. Maar we beginnen met een geheim agent die aanstuurt op een schadevergoeding. Ja, want een Nederlandse ondernemer die in Afghanistan zogenaamde klusjes heeft opgeknapt... voor de militaire inlichtingendienst MIVD en ook voor het ministerie van Buitenlandse Zaken... overweegt een miljoenenclaim neer te leggen bij de staat... De zakenman, die anoniem wil blijven, bemiddelde in 2006... bij onderhandelingen tussen Nederlandse diplomaten en de Taliban. En ook regelde die wapens voor geheime operaties... door commando's van de MIVD. Die Nederlandse zakenman was in Afghanistan actief... onder de naam Windhond. Maar door een fout van de Nederlandse ambassade... raakte zijn identiteit in 2009 al bekend. Nederland heeft hem daarna laten vallen... en zijn verhaal is opgetekend en ook onderzocht door verslaggever Arnold Karskens van Dagblad De Pers. Hij woont in Brussel en vanuit daar hebben wij contact met hem. Goedemorgen, Arnold. Goedemorgen. Uh, in het artikel uh, in De Pers uh, uh, wordt hij permanent aangeduid... als de windhond of bij zijn initiale AI. Kortom, uh, uh, uh, uh, nog een hoop geheimzinnig gedoe... Nou ja, hij, hij is bang, hè? en dat, dat zegt hij ook. Hij is in 2009 is hij uh, Kabul moeten ontvluchten omdat hij al een keer was klemgereden door mensen in politieuniformen. Ja, en hij is bang dat, dat hij uh, ja, uh, wordt opgepikt, gematteld en alles uit hem wordt getrokken. Want ja, een partij weet niet precies wat hij allemaal weet. En uh, hij wordt aangezien door misschien wel de Taliban of, of, of andere groeperingen. Als een uh, verklikker. En uh, ja, die worden afgestraft. Hoe is zijn identiteit uiteindelijk bekend geworden? Nou, er was een. een, een hij, hij kwam heel vaak op de Nederlandse ambassade. En toen vroeg een onzorgvuldige uh, medewerkster uh, van, de, van de ambassade... Uh, bij mensen die hij kent uh, en wat voor persoon dat was. En, en, en vertelden ze erbij dat hij af en toe al wat deed voor de, voor, uh, voor de Nederlanders in en dat, dat wordt dan heel snel geassocieerd met uh, ja, uh, laten we zeggen het werken van buitenlandse machten en spionage. En daar ja, hangt altijd een, een, een sfeer van uh, afkeur over. Het is heel erg... Link, zeker in Afghanistan, om je op te houden met, uh, met uh, Amerikanen of Britten of, uh, of Nederlanders. Wat, ja. wat, wat deed hij eigenlijk in Afghanistan? Hij was, hij was zakenman en uh, hij was uh, <coughs> ja, bestuursvoorzitter van een, een grote uh, groep maatschappijen... die veel bouwwerkzaamheden verrichten. Nou, dus uh, in zoverre was het niet zo verdacht dat hij ook zaken deed met uh, Nederlanders in Oerzgan bijvoorbeeld... of met de ambassade nou, ja. te maken had? Nou uh, wel, wel in Oeruzgan. Kijk eens, hij, hij deed bouwprojecten deed hij. Ja. En op een gegeven moment moet je, uh, dat is ook een beetje door, door degene die dat vraagt en, en, en, en ook suggereert dat hij werkt voor de Nederlanders, is het toch weer wat anders als je in uh, wat werkzaamheden verricht in Kabul, of dat jij uh, mensen ophaalt zoals hij uh, Taliban leiders vanuit Oeruzgan en brengt naar de Nils ambassade in Kabul. Kijk dus dan, dan ben je echt bezig om, uh, laten we zeggen, uh, hun, hun, ja, hun werkzaamheden te coördineren. Dan ben je bezig met het overdragen van inrichtingen. En dat is heel, heel erg gevaarlijk, zegt hij. Maar niet alleen dat, het ging ook om uh, wapenleveranties aan mensen van de MIVD... die uh, kennelijk bedoeld waren om taliban- of taliban uit te schakelen. En die wapens werden geleverd op een rare manier om dat in ieder geval niet te kunnen uh, linken aan de Nederlandse troepen. Ja, ja. Hij, hij, hij zegt, hij deed onder andere ook in Kabul maakt hij een Zeefhout voor de MIVD. Hij dacht eerst dat het voor Buitenlandse Zaken was, omdat ook die jongens van de MIVD met kaartjes rondlopen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van de ambassade. En toen werd hem even gevraagd, uh, of, hij, of hij wapens kon leveren. En die wapens, dat waren de AK-47, raketwerpers, en die waren volgens hem nodig om, om, uh, operaties uit te voeren in het noorden van Afghanistan. Kijk eens, en dat viel dan buiten het ISAF-mandaat dat de Nederlanders hebben. Die mochten wel opereren in Uruskan, in de omgeving van Uruskan, maar die mochten niet opereren van de Tweede Kamer in het noorden. Nou, ja, en je weet zelf wel, als Nederlanders met M16 schieten, hè, het standaardwapen, dan, dan is dat te traceren en dat is niet te traceren in acties als je schiet met AK-47's. En hij, hij, hij zegt dan, die heb ik geleverd, dus gewapens. Hij, hij levert ook iedere maand andere auto's met andere kentekens... zodat die MIVD'ers die mee rondreden ook niet getraceerd konden worden. Maar hij was zich dus wel degelijk bewust op deze manier... dat hij, dat hij als een soort geheim agent bezig was en met gevaarlijke ja. dingen bezig was. Ja, dat is een ja, keuze ja, ja. die hij gemaakt heeft. Nou ja, kijk moment. eens, hij zegt zelf van... Kijk eens, ik dacht eerst dat het allemaal een beetje, hè... buiten ons zaken, want die jongens stelden zich ook al voor als buiten zaken. En op een gegeven moment zie en, en als je... Zo werken geen Op een gegeven moment zit je klem, kun je ook niet meer terug. Hè? En, en, en omdat hij af en toe nog eens een keer een opdrachtje kreeg, zoals het bouw van het zeefhuis, werd het ook steeds voor hem moeilijker om terug te treden, zegt hij. En op een gegeven moment zat, zat, zat hij klem en dan kon hij niet meer terug. Hmm. En hij zegt er ook bij van, kijk, <coughs> ik ben ook een zakenman, dus uh, als ik hun een beetje hielp met, uh, met contacten, hè, want hij had zelf ook weer uh, spion in dienst, die informatie doorgaven. Uh, ja, dan kreeg ik, hij was zelf uit. op. Hij had een, op, op, een belang de, ook. Nou ja, heel grootzakelijk ja. belang. Hij, wil, ja. hij wilde de, bijvoorbeeld de, de verbouw van de Nederlandse ambassade doen. En dat was een miljoenenproject. En hij dacht van nou ja, zo, zo kom ik wel met geld. En het is blijkbaar ook normaal daar dat je ook als zakenman uh, gebruik maakt van spionnen. Dat kan bijna niet anders. Nou, omdat je zegt hij had zelf ook spionnen in de nou, Ja, nou, dat was weer op aanvraag van de MIVD hoor. Zo had hij uh, er wat in Kaboor rondlopen in Kandahar in Oereskand. Kijk, mm -hmm. ze had hele goede contacten in Oereskand. Dat kwam omdat zijn vader ooit tijdens de, de Russische bezetting heel veel moedjeheden strijders heeft geholpen uit die provincie. En die contacten waren daar nog. En hij is op een gegeven moment ook zelf naar de Nederlandse ambassade gestapt in 2006. Dus eigenlijk voordat uh, Taskforce Oederskan begon. Hij zei van ja, misschien kan ik wel iets voor jullie doen. Hè? Wat, wat contacten leggen. En daar is de Nederlandse ambassade ook op ingegaan. Hij, uh, hey, uh, tenminste, volgens het verhaal uit uh, wat hij aan jou verteld heeft, begrijp ja. ik ook dat hij bemiddeld heeft bij uh, contacten van de Nederlandse ambassade met de Taliban. Of in ieder geval daar voorbereidingen voor heeft getroffen. Ja, ja, ja nee, hij heeft er zelfs binnengereden. En dat was dus tegen, tegen afspraken, uh, officiële Nederlandse politiek. En Nederlandse politiek zei gewoon onder andere niet met de Taliban, nooit en niet. En hij zegt, en hij, hij wijst ook getuigen aan, onder andere Mariko Peters, die uh, nu in de, in, de, in de Tweede Kamer zit, vroeger GroenLinks. En die ook herkent dat ze hem kent. Hij reed met die gasten de ambassade op. En om, laten we zeggen, afspraken te maken over een Jirka. Een grote vergadering voor die Nederlanders zouden komen. En, nou ja, je weet zelf hoe dat kan. Dat was drie kwart, hè, tot 80% procent was dat gewoon Oer uh, uh, Taliban gebied. Dus daar zaten Taliban strijders tussen. En dat, dat, dat wordt ook eigenlijk niet ontkend door de buitenlandse zaken. En dat was dus tegen het buitenlands beleid in. En, en dat is een beetje het probleem. Wat hij aanwijst, hè, dat, dat ja, dat... Dat passeert eigenlijk de Tweede Kamer. En op de eerste plaats onderhandelden we met de, de Taliban... terwijl er tegen de afspraak in was. Uh, we, hij zegt van, uh, we, we de wapens voor acties... die buiten het ISAF-mandaat vielen. Hè? En er komt nog een derde bij. Doorgeklungel van de MIVD, zegt hij... is op een gegeven moment een bommenfabriek in Oeriskan. niet opgerold. En daardoor zijn er vijf à zes Nederlandse militairen om het leven gekomen. Omdat hij wel die informatie via zijn contacten doorgaf aan de MIVD. Maar op het moment dat hij dat doorgaf werd de MIVD-chef uh, uh, op non-actief gezet... door uh, Pieter Koblenz, de directeur van, uh, van de MIVD. En daarom is die informatie niet doorgegeven... en daardoor kon die bommenfabriek ook uh, door blijven produceren. Welke bewijzen heb je uh, voor het, nou, het is dat hij de last. Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk, bij geheime diensten is het altijd een beetje lastig. Ja. Ik, heb, ik, ik, ik, ik ben al op de hoogte van zijn bestaan, al, al anderhalf jaar. Ik heb... Uh, nou ja, hij, hij heeft uh, iets van vier, vijf uur uh, uh, dus opgenomen gesprekken van, met MIVD-leden... heeft hij uh, mij gegeven, dus dat heb ik allemaal kunnen na, nahoren. En, nou ja, goed, ik heb wel weerwoord gevraagd... bij de MIVD en zaken En die, ja, die hebben er vier dagen over gedaan. En die kwamen tot de conclusie van... ja, we kunnen daar niet op reageren. Dus ja, het is zijn verhaal. Het is ook een beetje aan de politiek. Maar ze hebben het ook om... niet ontkend dus. Ze kunnen niet... Nee, reageren. nee, nee, nee, nee. Ze zeggen gewoon, wij, wij doen daar geen mededelingen over. Oh ja. En dat snap ik vanuit hun positie heel erg goed. Nou ja, kijk, ik, ik, ik ben de messenger. Ik geef het door. Het is natuurlijk aan de politiek om op dat in te springen. want ja het is, Wat hij zegt, als het bewezen is dan heeft Defensie en ook buitenlandse zaken eh, flagrant de afspraken gezonden met de Tweede Kamer. Oké, okay, meegeluisterd heeft Tweede Kamerlid van de SP, Harry van Bommel. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft als woordvoerder uh, voor uw partij ook al hierover vragen gesteld. Want er waren al geruchten dat er iets mis was... en dat er dus uh, acties in Afghanistan en zeker in Oersekoon waren... die op geen enkele manier door de Tweede Kamer gesanctioneerd waren. Dat klopt. Ik heb in 2007 heb ik vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat er sprake was van uh, twee zaken: wapenleveranties. Um, en um, de, dus door Nederland ook goedgekeurd. Uh, betaald zelfs waarschijnlijk. En ook uh, sprake was van het bestaan van een dodenlijst. En daarvoor een dodelijst uh, uit te schakelen Taliban leiders um, met wapens die niet te traceren zijn. En die twee dingen die gaan hand in hand. Uh, wanneer je illegale acties doet die buiten het mandaat vallen... Uh, dan moet je daar wapens voor gebruiken die niet te traceren zijn... naar Nederlandse militairen of Nederlandse betrokkenheid. Ja. Want anders dan komt Nederland in de verdachtebank te zitten. Ja, en dat is wat hoe, hoe met dit verhaal nog een keer wordt bevestigd. Hoe, hoe kwam u toen aan de nieuwe informatie? Nou, dat was uh, deels gebaseerd op contacten die wij zelf hebben bij de krijgsmacht... deels gebaseerd op verhalen in de pers... Kijk, Karskis heeft gelijk. Alles wat zich afspeelt in het kader van geheime operaties, wat ook door de Nederlandse politiek, het Nederlandse ministerie van Defensie, het liefst geheim wordt gehouden, uit de aard der zaak, dan, ja, dan, dan werk je dus ook met hele vage contacten, met mensen die iets weten te vertellen, met berichten uit de pers. Dat is geen hard bewijs. Ik ben dus blij met wat er nu gebeurt, dat er iemand naar voren komt. Weliswaar om heel andere motieven. Het gaat om schadevergoeding. Ja. Maar wel wat deze zaak bloot zou kunnen leggen. Want uiteindelijk, hè, politiek moet dit aankeilen, Maar ik denk dat dit uiteindelijk gewoon in de rechtszaal wordt, wordt besloten. Want uh, minister van Middelkoop, in de tijd dat u de vraag stelde... heeft uh, al die dingen ontkend, er werden geen mensen vermoord met illegale wapens... er waren geen contacten met de Taliban, enzovoort, enzovoort. Dat oh, werd allemaal ontkend, hè, toch? Ja, dat klopt. En uh, daarvoor geldt overigens dat dat door een minister van Defensie ontkend mag worden. Uh, het is niet verstandig, maar wanneer de Nederlandse overheid betrokken is bij geheime operaties... dan hoeft daar geen mededeling van te worden gedaan aan de Tweede Kamer. Het is dan overigens verstandiger om te handelen zoals er nu is gehandeld... door te zeggen, wij doen daar geen mededeling over. Dat is beter dan uh, gewoon te ontkennen... Want een ontkenning kan later worden uitgelegd als het onjuist informeren van de Tweede Kamer. En dat is een potige doodzonde. Juist. Wat, wat gaat er nu gebeuren? Want u zegt dit eindigt bij met een rechtszaak. Ja, ik denk het wel. Ik stel vandaag opnieuw Kamervragen in het vervolg van de vragen die ik in 2007 heb gesteld. En dat komt dus neer op vragen naar de leverantie van wapens. Vragen naar het bestaan van een dodenlijst. En ook vragen naar de kennis die bij de MIVD was over... Uh, ...activiteiten die daar zijn verricht. En dat betekent ook uh, het, de vraag... ...hadden uh, door het oprollen van die bergbommenfabriekjes. ...hadden daardoor slachtoffers voorkomen kunnen worden. Want dat is natuurlijk politiek van groot belang. Um, dat zal uh, waarschijnlijk niet allemaal meteen worden beantwoord. En de schadeclaim die is ingediend bij Buitenlandse Zaken en Defensie... ...door betrokkenen AI... Ja, dat zal uiteindelijk uh, leiden tot, waarschijnlijk tot getuigenissen, want uh, ja, deze mensen kunnen niet uh, iemand ruïneren of, of iemand uh, het leven onmogelijk maken. Ik begrijp dat deze persoon nu zwerft en weliswaar onderdak geboden is door defensie op een of andere kazerne, maar ja, daar kun je ook niet mee verder komen. En dat betekent dat uiteindelijk zo'n zaak toch voor de rechter eindigt. Oké, okay, even terug nog. Uh, hartelijk danken, meneer Van Bommel. Uh, even terug nog naar Brussel, Arnold Karskes. Uh, uh, de man is ondergedoken. Zit hij inderdaad in hele hevige uh, toestanden? Of valt dat allemaal mee en kan hij hier... met een beetje nieuwe identiteit nog uh, wel bewegen? Nou ja... Hij zou, hij, hij zou graag naar Amerika willen. Of uh, hij zit nu trouwens niet eens in Europa. Hoor. Hij, hij zit buiten Europa momenteel. Nee. En ja, hij, hij wacht af. Hij, hij heeft nog een zaak lopen bij de Nationale Ombudsman. En hij zegt, van ja, als dat ook uh, mij niet verder helpt... dan begin ik een rechtszaak uh, ergens dit jaar. En dan gaat en, uh, het om een nou, miljoen of vijf, geloof ik. Hè? Nou, het gaat uh, 2,5, minimaal zegt hij dan, tweeënhalf miljoen van Defensie... en 2,5 miljoen uh, van buitenlandse zaken. Nou ja, dat is een recordbedrag. Uh, ze zijn door een geheimwacht nog nooit zo hoog aangeslagen. En hij is trouwens ook niet de enige... Er speelde ook nog een andere zaak, een zekere Robert Samia. Dat was een Kroaat in de jaren negentig die ja. ook spioneerde voor de Nederlanders. En die, dat was eigenlijk een gelijkzorgbaar verhaal. Hè. Die hielp de Nederlanders ook. Werd op een gegeven moment omdat die spioneerde uh, aangeklaagd door, door zijn omstanders moest vluchten. woont nu in de Verenigde Staten. Heeft heel, heel veel verloren. En, en hij is nu ook schadevergoeding. Hè. Dat, is, dat is, het is een beetje consequent dat die Nederlanders heel vaak lokale mensen gebruiken. En als ze ze niet meer nodig hebben, laten ze ze vallen als een baksteen. Oké. Okay. Hartelijk dank. Uh, u hoorde Arnold Kaskens, verslaggever van Dagblad Pest. Hij onthulde dus deze week de affaire Windhond. Het ging dus over een Nederlands geheimagent in Afghanistan. En daar is flink wat mee aan de hand en kennelijk niet het enige geval. De man voelt zich geruïneerd door de Nederlandse staat. En eist nu een genoegdoening van 5 miljoen schade. Nou, dit krijgt voorlopig nog wel een staartje. De kantorenleegstand. In de regio Amsterdam is veel ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen. In totaal staat er in en rond de hoofdstad zo'n 2 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. 17 procent van het totale aanbod. En dat zal de komende jaren alleen maar groeien. Dat blijkt uit een rapportage van een commissie onder leiding van projectontwikkelaar Rudy Stroink... die deze week is gepubliceerd. De commissie concludeert dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om het tijd te keren. Zoals een proef met ruilverkaveling voor bedrijfsterreinen en een opkoopfonds voor vast goed dat praktisch waardeloos is geworden. Over deze leegstand en wat te doen gaan we praten met de voorzitter van die commissie, Rudy Stronk. Een goede morgen. Goedemorgen. Elke leek kon dit toch al jaren zien aankomen. Ik bedoel, ik zie niets anders dan lege kantoorpanden en te huren en te koop. Ja, dat, dat is waar. Ja. Maar als je er middenin zit, waarschijnlijk zie je het niet zo snel. Nee, maar u was toch niet ver, verrast door de uitkomst van dit onderzoek? Kan ik mij zo voorstellen. Er wordt nu nou, gedaan, van u zoveel. Wat, wat me verrast is het feit dat, maar dat zegt u zelf ook wel, dat het gevoel van urgentie nog niet helemaal op de juiste plek zit. Dus het, het is echt een urgent probleem aan het worden. En dat hebben wij geconstateerd. Ja, en die 2 miljoen vierkante meter kantoor hebben, ik kan me daar niets meer bij voorstellen. Als je nou het paleis op de Dam neemt, hoeveel keer het paleis op de Dam? Want dan heb uh, ik een beeld. Ik denk dat je er wel een, uh, dat is honderd uh, keer het paleis op de Dam, denk ik. Iets minder, maar daar komt het ongeveer op ja, neer. Nou, Belangrijker is, het zijn ongeveer... 120.000 mensen... die... Uh Plekken voor 120.000 mensen. en Zoals u weet, de beroepsbevolking groeit niet zo snel meer. Het en... probleem van het falen is natuurlijk dat niet al die panden inderdaad op de dam staan. Dus mm -hmm. kortom, uh, dat je uh, qua locatie, qua uh, ouderdom... dat je daar echt ook eigenlijk bijna niks of mee of kan maken. Of ze op de dam moeten staan, dat weet ik niet. Nou, dan dat kan je wel, de, denk ik. Dan, voor kan de je daar, dan kan je met de auto niet komen. Ah, maar ah, dat, ja. dat, is, dat is een van de problemen. Ze staan op vrij monofunctionele mono locaties. Ja. Dus, uh, ja, Wat wil dat je... zeggen, monofunctionele? Nou, dat er niet zoveel anders te doen is dan werken. Dus Bedrijventerrein bedrijventerreinen, kantoorlocaties, uh, bekende locaties. En nou ja, dan betekent dat om 6 uur het licht uitgaat daar. Dus het zijn vrij saaie plekken ook tussen de middag als je eventjes een wandelingetje wil maken. En, de, en dat, dat zie je ook wel. De klant wordt natuurlijk steeds, de kantoorgebruiker wordt steeds veel eisender. En die wil een andere omgeving. Minister, kunt u nou in een paar zinnen aan de leek nog eens uitleggen? Dat wordt altijd gezegd dat die enorme voorraad kantoorpanden, dat staat leeg om de de een of andere reden is dat financieel gunstig voor de mensen die dat bezitten. Nee, dat, dat, dat is echt... Dat, dat, dat was, wordt wel gezegd. Jaren geleden was dat volgens mij zo dat dat fiscaal voordelen had. Maar dat is echt niet waar. Het doet heel erg veel pijn. Nee, dan kantoor... moeten ze toch onmiddellijk zelf er iets aan gaan doen? Nou ja, dus, maar dat is een beetje het probleem. Dat we dus heel kleinschalig daarnaar gekeken hebben. We hebben niet regionaal gekeken. Dus er was altijd wel ergens weer een klant die een nieuw kantoorgebouw wilde. Wat we vergaten was dat die klant niet nieuw was, maar zich verplaatste. Ja. En dat ergens anders dus leegstand ontstond. En ja, dat doet heel erg plein. pijn Nou vind ik, dat heb ik ook als commissie hebben we gezegd... ja, dan heb je pech gehad als, als belegger of als ontwikkelaar. Dan staat je pand leeg. Het vervelende is, dat heeft wel een maatschappelijke dimensie nou. Je ziet de verwaarlozing, hè. Want als het panden lang leeg staat, dan, dan, dan wordt er niet meer goed voor gezorgd. Ja, ja. Stopt de uh, verduurzaming. Ja. Glas tussen de, tussen de stenen. Glas tussen de stenen worden ja. ramen ingegooid ja. en dan staat de grafiet hier op de deur. Ja. En dat, dan gaat het proces zich versnellen. Dan is het toch klaar met zo'n gebouw, of niet? Ja, maar dan is het ook klaar met zo'n gebied. En dat is nog veel erger. Want ja. dan gaan de buren er ook last van ja. krijgen. En de, en de overburen gaan er ook last van krijgen. En dan dan wordt stroomt regio... zo'n gebied langzaam leeg. Ja, en dan de als totaal wordt minder aantrekkelijk. He. We zullen toch als he, stabiliserende natie... wat betreft demografie, het moet hebben van buitenlandse bedrijven... die hier naartoe willen, graag hier naartoe willen. Ja, en die komen dan niet als ze zien hoe het eruit ziet. En de, een tweede verschijnsel die belangrijk is... is dat je ziet dat de groei op het ogenblik in de werkgelegenheid... zit hem aan de onderkant van de markt. Kleinere ondernemingen, de ZZP'ers en zo. En daar zijn die gebouwen niet zo heel erg goed geschikt voor. Ja. Dus we hebben het verkeerde product op de verkeerde plek... en we hebben er veel van. Wat is het nou mooi dat we daar een commissie van hebben... die sturen we erop af en die komt vast met een oplossing. Nou, We proberen dat in de vorm van een gereedschappenkist... hebben we dat genoemd aan te dragen. De oplossing is er niet. Wat er in eerste plaats nodig is, is het gevoel van urgentie. Wat er in tweede plaats nodig is, is dat het moet stoppen. Nou. Dat je ook echt ook als overheid moet zeggen... kijk nou uit als je over nieuwbouw aan het praten bent met iemand... Wat wordt ervoor ingeleverd? Dus ga regionaal kijken dat je niet op alle te plekken teg tegelijk... gewoon door moet blijven gaan. Het moet Ver verbieden stoppen. Verbieden ook af en toe uh, nieuwbouw? Ja, ja Met dit zeker, argument? zeker de vraag. Nou ja, verbieden vinden we een zwaar woord, omdat het wel moet vernieuwen. Maar zorg er wel voor dat je in de gaten houdt dat, dat het allemaal verplaatsingen zijn. Dus dat, dat er ook wat moet gebeuren met het gebouw wat achterblijft. En dat ja. moet je op regionaal niveau gaan regelen. Wij stellen voor in sommige situaties waar het echt hopeloos is. En die situaties heb je al. Dat je echt aan relverkaveling. Hè, dat je met z'n allen zegt ja, we hebben tien panden waarvan er misschien drie niet meer functioneren. Laten we met z'n allen de, de lasten dragen van die drie panden. Je, ik heb liever zeven panden goed vol dan tien panden een beetje vol. Ja. Want dat gaat niet en goed. En breekt de rest af. Veranderen ze in woningen? Maak dat mogelijk? Hè? Daar zit een taak bij het Rijk, die uh, met uh, bouwvergunningen, met bouwvoorschriften soms zaken veranderingen in de weg zitten. Dus op het rijksniveau is je een aantal maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat je kantoren wat makkelijker in de woningen kunt veranderen, maar afbreken is onvermijdelijk. Uh, we, we hoeven u natuurlijk niet uit te leggen dat dit bij de regels van het spel hoort, namelijk je bent uh, uh, belegger in dit soort ja. dingen en dan loop je dit soort risico's. Ja, dat we ook, daar hebben we ook geen medelijden mee, dus het valt niet met onszelf, hè? maar wat we gezegd hebben. Nou ja, wij zien, de, de ons geld wordt ook belegd natuurlijk voor grote. groot nou, deel is het, in, het, in dat, is dat is soort pand, pensioengeld. pensioengelden. Ja. Dus ik zou er wel een beetje zorgen over maken. Maar wat ons eerste boeit is die maatschappelijke dimensie. Hè? Dus als wij verwaarlozing gaan krijgen in ons aanbod, in onze werkenaanbod, de, de, de locatie waar mensen moeten gaan werken, zal dat grote economische gevolgen hebben. Ja. Het gaat niet zo goed met de economie, nog steeds niet. Het zal, zal waarschijnlijk wel beter gaan, maar er hoort ook wel een beetje een frisse en een, een, een goed uitziende werklocatie bij. En dat gaat de verkeerde kant op nu. Je krijgt van die plannen uh, om dit soort gebouwen bijvoorbeeld met een soort lego-idee, uh, namelijk, je, je, je zet er ongeveer geprefabriceerde uh, ja. je komt bijna niet uit, uh, niet uh, dingen ja, ik, in, uh, in, in die oude gebouwen, en dan is het weer functioneel. Ja, dat, ja, dat is technisch. op. Ik zeg altijd, uh, maak nou gebruik van die grote hoeveelheden gebouwen die leeg staan, maak daar eens nou eens extra grote woningen van, hè, op, op, op, op spannende plekken. Kijk, het kan niet op alle plekken, niemand wil langs die snelweg uh, wonen. Nee, exact, die gebieden zijn niet aantrekkelijk. Nou, maar dat, zijn, ook, dat hebben we ook zo ook onderzocht hoor. Er zijn voldoende kantoorgebouwen ook in gewoon stedelijke locaties waar je prima uh, uh, dat kan veranderen. Hoef je niet, het is niet heel erg ingewikkeld. Wat enige wat echt tegen zit zijn vaak regeltjes en die moeten veranderen. Ja, en kosten? Valt mee. Dat kwestie van, uh, van hoe duur je het inkoopt. Hè? Ja, en als, ja, als die natuurlijk. ellende gewoon nu doorgaat zie je die prijs toch wel fors zakken op dit moment. Maar, en maar dat is, dat is maakt veel, het wel... veel goedkoper dan een nieuwbouw? Uh, ja, dus nu is dat veel doen? goedkoper. Het begint nu langzaam op het punt te raken dat de inkoop van gebouwen, hè, dat noemen wij tegenwoordig de oud-betonprijs van gebouwen. Dusdanig laag is dat herontwikkeling wel degelijk uh, mogelijk gaat worden. Nou, op goede plekken. U bent zelf uh, vast goed uh, yes. ontwikkelaar. Dus kortom, eigenlijk moet u. Uit de branche zelf, aan ja. uw concurrenten, collega's, hoe je het ook maar noemen wil. Uitleggen dat dit zo langzamerhand het moment is, wel... is om de pijn te nemen. Of ja, dat, is dat het niet? Dat is wel slim van de, van de regio om dat aan ons te vragen. Ja. Om dat te gaan vertellen. Dus dat hebben we ook met verve gedaan. Het was een breed samengestelde commissie. En dat, ja, dat is de boodschap. En vooral ook de boodschap. Word nou weer slim, hè? want het was, ik zeg het altijd wel vaker... projectontwikkeling was heel makkelijk jarenlang... want we groeiden maar door ja. in het land. Dus, dus, ja, dus bouw maar ze weer maar, nieuw. En, zet en, maar ja. weer bij. En dat ja. leidt niet tot innovatie. Dus het is echt, dit is het moment voor innovatie. Luisteren naar wat die, wat die, wat die gebruiker nou echt wil. Ja. En ga daar nou je productjes dus, dus voor maken. Even tot slot, heeft u zelf ook van die... Uh... Eigenlijk niet te hachelen uh, uh, gebouwen in uw bezit. Ja, ik, ik, ik heb leegstand. Ik ben altijd project... een heeft, heeft u eigenlijk ook van die dingen waarvan u denkt... ik ben er misschien nog niet aan toe, maar ze moeten gewoon gesloopt worden? Ja, die heb ik. En, uh, maar de, de, de, even voor de, uh, ik heb altijd heel erg in de herontwikkeling gezeten. Dus ik uh, bouw op het ogenblik 60.000 vierkante meter nieuwbouw. Maar we leveren ook 60.000 in op dit moment. Dank. Ja, we spraken met projectontwikkelaar Rudy Stronk... over zijn onderzoek naar de leegstand van kantoren in de regio Amsterdam. Trouwens. Zometeen zijn we terug met een volgende volledig uur van de nieuwsshow. Onder meer met Paul Reumer over de overname door Sanoma... en John de Mol van SBS. Wat voor gevolgen dat heeft. Tot zometeen. De Paas Special over vergelding en vergeving.